7 uur het NOS-journaal door Megens. 1600 geheime documenten over Midden-Oosten conflict uitgelekt. Aantal gewonden door vuurwerk neemt af. En 23 jaar oude babyontvoering opgelost. De Palestijnen waren bij de vredesonderhandelingen met Israël... bereid om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit documenten die de Arabische nieuwszender Al Jazeera... en de Britse krant The Guardian hebben gepubliceerd. De Palestine Papers zijn verslagen van de hand van Palestijnse onderhandelaars... bij de vredesonderhandelingen sinds het jaar 2000. In 2008 stelde het Palestijns gezag voor... dat Israël de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden... In ruil daarvoor wilden de Palestijnen dat Israël delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, zoals de Tempelberg en de Al-Aqsa moskee, zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. Uit de 1600 documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten dat Israël de Gazastrook ging aanvallen... om een einde te maken aan de voortdurende aanvallen van Palestijnen met raketten. De onderhandelingen werden vanwege die aanval beëindigd. Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaarwisseling... minder slachtoffers van vuurwerk behandeld dan een jaar eerder. Er waren ruim 700 vuurwerkgewonden. Dat is 9% minder dan bij de vorige jaarwisseling. Brandwonden en oogletsel waren de meest voorkomende verwondingen. De daling was het grootst bij jongeren tussen 15 en 19. Het aantal vuurwerkslachtoffers dat moest worden opgenomen nam wel toe. Volgens de Stichting Consument en Veiligheid komt dat... doordat er steeds meer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken... Verder maken mensen steeds vaker zelf vuurwerkbommen. De berging van het gekapsijsde schip in de Duitse Rijn kan beginnen. Een derde bergingskraan is vanuit Nederland aangekomen bij de Lorelei Rots... waar de zwavelzuurtanker op zijn kant ligt. Het blokkeert al ruim een week de doorvaart richting Nederland. Zo'n 200 schepen liggen te wachten, waarvan driekwart Nederlands is. De berging wordt uitgevoerd door het bedrijf Mammoet uit Schiedam. Eerst wordt het schip gestabiliseerd met kabels...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 Gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers vallen doordat de water- en modderstromen veel ziektekiemen meevoeren. Volgens regionale media is het de grootste natuurramp in de Braziliaanse geschiedenis. De cholera-epidemie in het Caribisch gebied heeft nu ook een leven geëist in de Dominicaanse Republiek. Het slachtoffer is een man die onlangs in het buurland Haiti was, maar de afgelopen maanden al 4000 doden zijn gevallen door cholera waren tot nu toe in de Demo Dominicaanse Republiek zo'n 150 cholera-besmettingen vastgesteld, maar nog geen sterfgevallen. De Mexicaanse politie heeft in Acapulco de man gearresteerd die achter de moord zou zitten op 22 Mexicanen eerder deze maand. Hij werd samen met zes andere leden van een drugsbende aangehouden. De lichamen van de slachtoffers van de moordpartij werden verspreid over de badplaats gevonden en verschillende lijken waren onthoofd. De bendeleider zit volgens de politie ook achter de moord op 20 Mexicaanse toeristen in september. In Amerika is een vrouw gearresteerd die 23 jaar geleden een baby zou hebben ontvoerd. De zaak kwam vorige week aan het rollen toen de inmiddels 23-jarige Caroline White haar biologische moeder had teruggevonden. Ze is door de vrouw die nu is gearresteerd vermoedelijk meegenomen uit een ziekenhuis in New York. En onder een andere naam opgevoed in Bridgeport en Atlanta. White had altijd het gevoel dat ze niet bij de familie hoorde. Bij een bureau dat onderzoek doet naar vermiste kinderen... zag ze een foto van een baby die erg op haar leek. Een DNA-test leverde zekerheid op over haar afkomst. Op de Australian Open heeft de Oekraïnse tennisser... Alexander Dolgopolov gezorgd voor de grootste verrassing... tot nu toe in het toernooi. In de achtste finale was hij te sterk... voor de als vierde geplaatste zweet Robin Söderling... Het is pas de tweede keer dat een Oekraïnse tennisser... de laatste acht op een Grand Slam toernooi bereikt. Het weer. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe wat motregen. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. Het staat een matige noordwestenwinter. Het wordt zo'n 7 graden. Ook morgen is het nog bewolkt en regenachtig. Daarna wordt het droog, maar ook kouder. ANUB-verkeersinformatie. Ah, Het is drukker dan gebruikelijk. Er staat 160 kilometer file, 50 kilometer boven de norm. En dat komt omdat er een flink aantal ongelukken is gebeurd op belangrijke wegen. Bijvoorbeeld op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht 5 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. dicht. richting Den Bosch kan beter omrijden via de parallelbaan. Bij Rotterdam is het ook veel drukker dan anders. Dat komt door problemen op de A15 richting Europoort. Tussen Hendrik de Ambacht en Rotterdam-Sjaarloos staat 13 kilometer stil. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Formeel is er een omleiding de van Bridenoordbrug over de A16. Maar het loont eigenlijk nauwelijks meer de moeite, want ook die loopt vol. Tussen Hendrik de Ambacht en Knoop en Terbrechtseplein staat inmiddels 12 kilometer vieren. En de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen Strandhorst...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 En Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De Week van de Waarheid in Den Haag krijgt Rutte steun voor zijn politiemissie in Kunduz, Afghanistan. Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer. Vandaag komen deskundigen langs om de politici te informeren en bij te praten. Straks maar eens kijken hoe de vlag erbij hangt in de Tweede Kamer. Maar eerst naar nieuwe uitgelekte stukken. En die stukken zijn van Palestijnse onderhandelaars. Die hebben in het verleden verregaande concessies willen doen. Onder meer over de Israëlische nederzettingen in bezet Oost-Jeruzalem. Het zou blijken uit die documenten die gelekt zijn naar de Britse krant Guardian en tv-zender Al Jazeera. Correspondent Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, om wat voor concessies ging het? Wat wilden ze toezeggen? Nou, veel. Uh, bijvoorbeeld de nederzettingen in Oost-Jeruzalem, uh, bezet gebied. Daarvan zouden ze alles aan Israël willen geven, behalve één nederzetting. Uh, het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, miljoenen zijn dat er. Daar zouden ze verregaande concessies over willen doen. En uh, de oude stad van uh, Jeruzalem, waar alle heiligdommen in uh, zitten... Ja, ook daar viel met de Palestijnse onderhandelaars over te praten. Dat is nogal wat. Inero, voor wat wilden ze die concessies Ja, dat doen? is dus onduidelijk. Uh, de Israëli's die hebben dus uiteindelijk al die concessies naast zich neergelegd... en hebben gezegd, uh, kennelijk, het is niet genoeg. Want als ze daarop in waren gegaan, ja, dan hadden we inmiddels waarschijnlijk vrede gehad. Ja, dat zijn toch een beetje de kroonjuwelen van de Palestijnen. Als je dat al wil toegeven, hoe zal dat Absoluut. vallen? Nou ja, dat zal dus niet zo goed vallen. Want uh, uh, Yasser Arafat bijvoorbeeld, die uh, een tijd geleden onderhandelde... die uh, uh, liep stukken. Eigenlijk op de oude stad, op de concessies, die hij daar niet op wilde doen. Hij zei, daar kan ik niet mee thuiskomen. Nou, die Palestijnse onderhandelaars van na hem... die blijken die concessies dus wel gedaan te hebben. En daar zal uh, de Palestijnse straat uh, toch wel behoorlijk uh, uh, over ontstemd zijn. En de rest van de Arabische wereld zal vandaag allemaal uh, blijken. En ja, met welk gezag hebben ze dat gedaan, dat zal toch vandaag wel gevraagd worden. Hmm. Wat betekent dat voor het vredesproces van nu? Zou daar wat beweging in kunnen komen door dit soort stukken? Okay. Nou ja, meer beweging dan nu is. Ja. Eh, minder, is minder beweging nee. is niet mogelijk, precies. Nee. Ja, kijk, weet je, dat kan uh, twee kanten opvallen eigenlijk. Hè? De, de ene kant is dat de, de Palestijnse leiders het dus nu echt moeilijk zullen krijgen. En je kunt je afvragen, nu uh, uh, de Palestijnen, maar ook de rest van de Arabische wereld, weet wat ze willen toezeggen. Kun je afvragen of ze dat in de toekomst nog wel kunnen. Uh -huh. um, dat is dus aan de negatieve kant. Aan de positieve kant zou je kunnen denken. Uh, Israël komt dus nu in de hoek te staan als een land wat uh, keer op keer Nee heeft gezegd. En uh, de Palestijnse onderhandelaars die uh, vragen zich in die stukken vertwijfeld af: wat kunnen we nog meer bieden? Nou, als uh, landen bijvoorbeeld in Europa dat ook zullen denken. wat kun je nog meer vragen van de Palestijnen? Ja, dan zal de blik toch richting Israël gaan en zeggen. Uh, jongens, komen jullie nu maar over de brug. Maar je ziet vooralsnog dat uh, internationaal gezien de vooral afwachtend gereageerd wordt. Kijken, wat zijn dit nou voor documenten? Hoe echt zijn ze? En ja, dat is iets wat de komende dagen zich allemaal gaat afspelen. Ja, het, het, het heeft gespeeld, dat aanbod, god, beetje in 2008, 2009. Ja. Je zegt het al, vertwijfeling. Wanhoop ja. ook van, wat kunnen we nog meer doen? Ja, klopt, absoluut. Het waren ja, de dagen rond Annapolis... die top in Amerika die door uh, toen president Bush georganiseerd was... waar uh, Ehud Olmerts namens de, uh, de Israëli's nog zat. Ja, en toen is het uh, dus misgegaan. En inmiddels zit er ook nog weer een nieuwe uh, regering in Israël... die veel minder ver wil gaan dan de vorige regering. Kan je daar gaan? Dus ja, wat betekent dit voor het vredesproces? Het, het kan gaan schuiven, maar uh, het zal wel heel ver moeten schuiven... wil er iets positiefs uitkomen? Sander van Horen over die uitgelekte documenten... over de Palestijnse onderhandelaars van de Palestijnse onderhandelaars. Inmiddels heten ze de Palestine Papers. Dan terug naar eigen land. Het wordt in Den Haag, ik zei het al eventjes, deze week spannend. De Tweede Kamer neemt een beslissing... over de trainingsmissie in Kunduz in Afghanistan. Gaan we nou wel of gaan we niet? Het kabinet is voor dit besluit afhankelijk van de oppositie. En die is tegen, of twijfelt vooral. Kortom, een spannende week met een nogal ongewisse uitkomst. Politiek redacteur Joost Vullings... Joost, vandaag staat er een hoorzitting in de Tweede Kamer op de agenda over die nieuwe missie. Moeten er nou veel Kamerleden over de streep worden getrokken? Ja, er moeten een heleboel Kamerleden over de streep worden getrokken. Want uh, voor ons nog staan er 52 zetels achter dit uh, voorstel. En dat is natuurlijk veel te weinig. En de twijfelende fracties uh, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Ja, uh, voor die partijen is deze hoorzitting zeer belangrijk. Bedoel, die willen daar toch informatie horen die, die, die ze kan helpen bij uh, de beslissing nemen. En dat moet deze week gebeuren. Want wie komen er dan vandaag vertellen? Nou, er komen een heleboel mensen, uh, maar een aantal mensen die natuurlijk zeer interessant zijn, uh, want die krijg je niet zo snel te spreken en die zijn nu uitgenodigd en komen langs. Bijvoorbeeld de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken uh, komt langs, maar ook de Afghaanse commandant die verantwoordelijk is voor de, voor de nationale politietraining uh, en bijvoorbeeld ook de Duitse generaal, de ISAF-generaal, die verantwoordelijk is voor Koendus en dat is dus de generaal die verantwoordelijk is voor de bescherming van de Nederlanders. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, zeer belangrijke sprekers en wat zij te zeggen hebben, daar zal goed naar ja, dat wordt een interessante hoorzitting. Joost begint om tien uur tot half zes vanavond is live te volgen op Politiek 24. Zijn ze dan klaar? Hebben ze dan alles gehoord van inderdaad niet de minste? Je noemde ze al. Dan weet iedereen waar die aan toe is? Ja, dan weet iedereen wel waar hij aan toe is. Maar wij weten dan nog niet waar we aan toe zijn. Want normaal gesproken zou je dan na zo'n hoorzitting... Uh, ja, dan, dan loop je natuurlijk toch op die Kamerleden af. En dan zeg je en, goed, je, je hebt al die mensen gehoord. Wat, wat ben je dan nu voor of tegen? Nou, dat zullen ze niet vertellen. Uh, morgen zijn dus eerst uh, de fracties. Dat doen alle partijen zo op dinsdag. Nou ja, goed, we zullen ongetwijfeld voor de deur gaan staan... met D66 en met GroenLinks en de ChristenUnie. Maar ook dan ben ik bang dat ze de afloop niet gaan zeggen... of ze nou voor of tegen zijn. Want we krijgen woensdag een groot debat over over de missie. En hoogwaarschijnlijk wordt dat debat dan donderdag voortgezet. Dat is dan het afsluitende debat. Ja, en dan weten we het pas echt uh, of die missie doorgaat uh, of niet. En je dus ja, het, uh, het ja. enige is dat je wel soms bij een hoorzitting... Kan, kan een beetje kan aanvoelen welke kant het op gaat. Want in de vraagstelling van mensen zit soms wel een beetje de mening verborgen. Ah, kijk, goed opletten dus. En je zei het net ja. al even, Joost. D66, GroenLinks en ChristenUnie twijfelen... Waar zit hem de twijfel nou? Is dat puur de militaire kant van, van deze missie? Ja, dat, dat is, over het algemeen vinden veel partijen deze missie te groen en te weinig blauw, zoals het dan heet. Maar eigenlijk zijn er drie hoofdvragen. Uh, he, heeft het nut? Hè? Wordt Afghanistan ook echt beter en veiliger van deze missie? Of is het toch eigenlijk water naar de zee dragen? Punt twee is de veiligheid. Is, is het risico voor onze militairen en trainers, is dat aanvaardbaar? En drie, we blijven Nederlanders natuurlijk, het geld. Wat gaat het kosten? En uit welke pot komt het? Komt het uit de pot van het ministerie van Defensie of uit ontwikkelingssamenwerking? Uh, het is vooralsnog de laatste ontwikkelingssamenwerking. Daar, daar hebben heel veel partijen moeite mee. Maar goed, vandaag zullen vooral de eerste twee punten centraal staan. Ja, toch zijn er een paar uh, wat vreemde dingen. D66 en GroenLinks zijn uiteindelijk met een motie gekomen om zo'n politiemissie te sturen. Nu opeens twijfelen ze. Rutte aan de andere kant zegt, ik heb een goed verhaal hoor. Ik trek iedereen over de streep. Is er ruimte? Er is ruimte. Het punt waar we het net over hadden, over dat geld. Dat wordt algemeen uh, gezien als het wisselgeld in het voorstel. Wat vanuit het kabinet. Ze dus hebben het nu uh, ten koste van ontwikkelingssamenwerking gedaan. Nou, dat vind ik de Tweede Kamer waarschijnlijk niet goed. Dus dan zou het uh, ten koste gaan van defensie. Dat is een concessie waar, waar iedereen aan rekening mee houdt. Maar om die hele missie bijvoorbeeld nu om te gooien te zeggen van ja, we doen veel minder militairen en veel minder politietrainers. Ah, dat is helemaal, er zijn helemaal geen behoefte aan veel meer politietrainers. Dit is al het maximale wat we kunnen leveren. Ja, en zomaar valt de missie door tweeën delen. Ja, daar zit de NAVO natuurlijk ook niet op te wachten. Dus het, is, het, is niet, het, het wordt echt een debat en geen openbare onderhandeling. Dat liet nee. Rutte ook al uh, vrijdag uh, weten. Dus ja, ik, ik, er, er zal ruimte zijn om iets te veranderen... maar heel veel ruimte, dat, uh, dat zie ik ook niet gebeuren. Zeer onzeker nog. Uitkomst van uiteindelijk dat debat op donderdag. Joost Vullings in Den Haag. Er is een toverwoord voor het personeelstekort in de zorg. En dat toverwoord is innovatie. Waarom? legt de voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg zo dadelijk uit. Eerst maar eens naar de verkeersinformatie. Wijnand, uh, ja, je vreest voor een drukke ochtendspits vanwege wat problemen hier en daar. Hoe is dat op dit moment? Ja, Het lijkt ook uit te komen, want we tellen 220 kilometer aan file. Ruim boven de norm. En ja, Dat komt omdat er een paar ongelukken gebeurden op hele belangrijke uitvalswegen in de ochtend. Op de A28 bijvoorbeeld bij Amersfoort. Ja, de weg is wel weer vrij, maar het leed is al geschiet. Tussen Strand Nulde en Amersfoort staat 16 kilometer vielen. Andere problemen die zijn er bij Eindhoven. De randweg Eindhoven richting Den Bosch staat bij Veldhoven 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Je kunt er langs rijden via de parallelbaan. Er is ook een aanrijding geweest op de A6. Emmeloord richting Muiden bij Lelystad. Daar staat 5 kilometer en er is één rijstrook dicht. En de spits bij Rotterdam verloopt erg druk door problemen op de A15 naar Europoort. Er staat tussen Ridderkerk en Rotterdam-Charloes 13 kilometer. De rechte rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. En de omrijroute loopt ook vol, de A16, vanuit Breda. staat tussen Hendekiel-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. loopt ook vol, de A16, dat lijkt dan een proef van Rijkswaterstaat. Het staat onder een slecht gesternte Joris van de Kerkhof. Ja, het idee is dat uh, de file een beetje moet verminderen... door uh, op de matrixborden boven de weg aan te geven... dat je wat langzamer moet gaan rijden. Uh, van uh, de benzinestation bij knopend Zonzeel uh, naar Rotterdam aan het rijden. En daar staat 70. En de volgende, u kunt het beter zien, daar staat al 50, denk ik, hè? Ja, daar staat inderdaad al 50. Maar alles rijdt nog gewoon 70. 2,73 rijd ik momenteel. Nou, dat is misschien wel een probleem bij dat soort dingen, hè? U bent een ervaren rare... Hey, gaat die radio opeens aanstaan? Wat raar. Nou, zetten we hem weer uit. U bent een ervaren rijder en uh, als er 50 staat en je kunt 70 rijden, ja, 70 rijden. Normaal ga je gewoon met de verkeersstroom in mee, want uh, als je in één keer uh, op een weg uh, 50 gaat rijden... waar iedereen 70 rijdt, dan ben je net de veroorzaker van de file. Vaak file. Nee, dus eigenlijk nooit files veroorzaakt. je rijdt gewoon door. Nou ja, gewoon door. Je gaat geen 100 rijden natuurlijk, maar je gaat met het verkeer rijden mee. Met de snelheid. Hier komt dan een andere weg die moet invoegen, net voor de Moerdijkbrug. En dan is het wel echt inhouden. Nu rijdt u 40 en dat wordt nog iets langzamer. en staat dan 50 boven de weg. Hier kunt u echt niet harder. Nee, hier moeten we wel wat anders worden. Ik ga mijn problemen krijgen aan mijn manier doorrijden. Ik ga nu ja, zeg maar 40 en dat zal wel blijven tot voorbij de brug. Dan gaat het weer wat beter. En dan komt u uiteindelijk in de file terecht die uh, veroorzaakt wordt door de grote file op de A15. Uh, die A15, dat is iedere dag. U bent uh, iedere dag uh, overal in het land aan, aan het rijden. Uh, die A15, uh, daarvan denkt u van, dat is raar. Dat had ook anders gekund. Dat had inderdaad anders gekund. Want uh, we zijn een maasvlakte aan het aanleggen. Dat weten we al jaren. Dat daar bedrijven komen. En er komen steeds meer bedrijven. De bedrijven worden wel gebouwd, maar de wegen naartoe dat wordt niet tijdig aangepast. Dat, wordt dat gebeurt pas zo gauw wat de bedrijven staan. Ja, dat is het, eh, het paard achter de spannen. Hier mogen we weer 70 en daar zijn de brug nog niet eens over. Nou, dus van 50 naar 70 en daarachter is het weer aan het knipperen, wordt het weer 50. Wat een knippergedoe hier. Ja, het lijkt wel kerstmis. Allemaal legjes. <laughs> Nee. Die lichtjes aan de andere kant van de Moedijkbrug. Uh, die, die, die, die, die brug, daar gaat een trein overheen, geloof ik, hè? Ja, dat is, uh, dat is uh, dingen. de hazel. Ja. Prachtig gezicht zo in het donker met die licht. De brug de hazel. Ja, ja, ja, ja, dat is wel mooi, ja. Die kan gewoon doorrijden, die heeft geen last van file. Wij kunnen hier weer officieel 50 rijden en u ja. rijdt 50. Ja. Ja. Dat is mooi. En het mooie is, uw kleinzoon kijkt u vanaf uh, de voorkant van uw auto... Ja, inderdaad, inderdaad. Die mag meerijden op de foto. Als eenjarige jongen. 50 weer. Nou, gezellig om met u mee te mogen rijden. Dat het allemaal mag, hè? Schraak gedaan, graag gedaan. geen enkel probleem, hoor. Okay. Toen rustig aan. Jullie hebben alle tijd. Joris van de Kerkhof ploetert langzaam richting Rotterdam op de A16... waar een proef aan de gang is. Ja niet zo goed. <laughs> Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan het hebben over personeelstekort in de zorg. Want die zullen de komende jaren door de vergrijzing alleen nog maar toenemen. En dat terwijl de vraag naar zorg ook blijft stijgen. Nou, dat is niet bepaald een rooskleurig plaatje. Maar, zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg... we hebben de oplossing en dat is meer investeren in innovaties. Rien Meijering, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Dat klinkt als een toverwoord. En dan denk ik altijd, hmm, argwaan. Ja, dat uh, begrijp ik. Maar ja, het is toch echt zo. Uh, als je realiseert wat er op ons afkomt, ja, dan moet er op de een of andere manier iets gebeuren. En er gebeurt ook heel veel. Ons, uh, ons rapport wat wij vandaag uitbrengen laat zien dat het wemelt van de initiatieven en um, allerlei trajecten waarin dingen geprobeerd worden. En um, dus er is sprake van nogal wat vernieuwing in de zorg. En als je dat van dichtbij probeert te bekijken, dan, uh, dan blijkt wel degelijk dat... Uh kunnen worden gebruikt. U viel even weg, meneer Meijerik. Oh, nee, maar niet kwalijk. Maar ja, u, u zegt eigenlijk, er, is, er zijn zoveel concrete toepassingen nu al... Um, ja. waardoor dat personeelstekort uiteindelijk niet een probleem hoeft te zijn. Kunt u eens voorbeelden geven? Jazeker. Uh, in ons rapport sta, staat er bol van allerlei voorbeelden... maar ze zijn allemaal kleinschalig. Het gaat er vaak om dat euh, euh, patiënten op de een of andere manier meer zelf euh, aan het werk worden gezet. Dus vaak zijn het initiatieven, hè, bijvoorbeeld door middel van domotica, door middel van telezorg... telezorg is echt een hele euh, ho hoopvolle ontwikkeling... Hè, dat euh, patiënten euh, op afstand als het ware geholpen kunnen worden... Uh, uh, met, hun, met, hun, uh, met hun behandeling, met hun ziekte. Hmm. En uh, ja, daar zijn talloze voorbeelden van in de praktijk... maar ze zijn allemaal kleinschalig. Het grote probleem is, het wordt niet, uh, zoals het heet, uitgerold. Het wordt niet breed uh, toegepast. Ja. Maar zo lusten wij er nog eentje, meneer Meijerink. De patiënt moet meer zelf doen. We worden aan ons ja. lot overgelaten. Nee hoor, helemaal niet. Uh, uh, denk aan allerlei vormen van uh, volgsystemen in de ouderenzorg. Hè? Dus dat je door middel van sensoren... Uh, gekeken wordt wat je, wat je precies doet. En Ik heb toch liever dat er iemand langs komt? Ja, dat zegt u, maar dat zeggen die patiënten niet. Oh? Nee, er, er is wat dat betreft wel uh, duidelijk onderzoek gedaan. waaruit blijkt dat sommige patiënten zeggen wat u zegt. maar heel veel patiënten hebben er. dat goed? Ja, die hebben er juist baat bij, hmm. bij. Die vinden dat ze wel degelijk zelf uh, meer aan het, uh, aan het roer kunnen, kunnen zitten. Maar goed, dit is een voorbeeld, en zo zijn er heel veel. En het probleem, nogmaals, is dat, uh, dat het. Uh, niet breed wordt toegepast. En ons rapport gaat erover uh, wat je daar nou al zou kunnen doen. Hoe komt het eigenlijk dat bijvoorbeeld ziekenhuizen daar te weinig mee doen? Uh, nou, dat zit vaak in de bekostiging, dus in het geld. Het kost, kost veel geld. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, het kost geen extra geld, hm? maar je wordt uh, betaald, je wordt bekostigd... Op de, ja, op de status quo, zal ik maar zeggen, op, zoals het nu gebeurt... De verrichting en de behandelingen. Ja. Uh, en als je het dus anders wil doen... Ja, dan val je buiten een uh, bepaalde bekostigingssystematiek... en dan, uh, ja, dan, dan is dat niet voordelig voor, die, uh, voor de ziekenhuizen. Maar dan, dan klopt het systeem dus niet? Nee, het bekostigingssysteem moet worden aangepast. Daar doen wij voorstellen voor. Ja. Maar praat u niet iets goed wat onvermijdelijk is? Want door de vergrijzing en de ontgroening... zoals u het zelf ook noemt in het rapport... Ja. moet u natuurlijk wel. Nou ja, nee, kijk, dit gebeurt... De vraag luidt, hoe stellen we ons er tegen uh, op? En laten we dat over ons heen komen? En, uh, en nemen we waar dat de uitgaven voor de gezondheidszorg alsmaar verder oplopen? Of zoeken we naar methoden om daar wat aan te doen. Ja. En wij denken echt dat het laatste uh, dat dat, dat dat heel zinvol is. Slimmer en innovatiever moet het gebeuren. En ja. dan kun je met, er iets aan doen. Ja, en met meer. Met, ik, ik zou één punt nog even willen maken. Heel snel. Uh, ja, uh, wij vinden dat de, de leiding van de zorginstellingen... dat die meer leiderschap moeten tonen in dit ha. verband. Dat die meer durven moeten hebben en dat die meer vooraan moeten staan. Goed. En dus meer sturen, leiding van bovenaf. Hè? Meneer Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Dank voor uw toelichting. Ja. Goedemorgen. Zes minuten voor half acht is het. Wij gaan nog eventjes naar uh, Turkije. Want het land is woest over de conclusie van een Israëlisch onderzoek... naar die aanval door Israëlische commando's op een hulpconvooi. Misschien weet u het nog. Het was op 31 mei 2010. Het konvooi voer toen naar Gaza. Toen het uh, werd aangevallen door die commando's. Volgens Israël stonden de commando's met hun actie volledig in hun recht. We gaan naar Bram Vermeulen in Turkije. Bram, wat is het eh, in het Israëlisch onderzoek dat de Turkije nou zo boos maakt? Nou ja, kijk, volgens de Turkse regering heeft dit uh, Israëlisch rapport geen enkele geloofwaardigheid. En schonden die Israëlische commando's alle internationale wetten toen ze vorig jaar mei dat Turkse schip enterden Terwijl het nog in internationale wateren voer. De commando's hadden volgens de Turken namelijk tal van opties voordat ze aan boord gingen. Bijvoorbeeld het vuren voor de boeg of het onklaarmaken van de motor. Maar ze kozen ervoor om met geweld dat schip te enteren en met die negen doden als gevolg. Eigen Turks onderzoek liet al zien dat er toen meer dan dertig kogels zijn afgevuurd van bovenaf, vanuit die helikopters vooral. En dat een van die activisten zelfs viermaal in het hoofd is geschoten. De Turken noemen dat allemaal bij elkaar. Uh, dat die actie gelijk staat aan piraterij en staatsterrorisme. Nou, dus zijn ze woedend, de Turken, maar kunnen ze er nog iets tegen doen? Nou ja, het nog niet zo gek veel. Kijk, de Verenigde Naties uh, wil een nieuwe commissie laten kijken naar wat er nou precies is gebeurd... en heeft aan Israël en aan Turkije gevraagd om onderzoeksrapporten aan te leveren. Nou ja, omdat Israël zelf gisteren al met zijn rapport naar buiten kwam, hebben de Turken ook meteen heftig gereageerd. Er wordt nog steeds onderzocht of Israël voor het internationale strafhof berecht kan worden voor deze hele operatie. En intussen kunnen de Turken niet meer doen dan gewoon een beetje wachten. Ze hebben nog altijd ambassadeur uit Israël teruggeroepen en zeggen die diplomatieke betrekkingen pas te herstellen als Israël zijn excuus aanbiedt. Maar ja. Daar kunnen ze nog lang op wachten. Maar dan lijkt inderdaad een neutraal onderzoek de enige uitkomst. Ja, een neutraal onderzoek door de Verenigde Naties. Dus zoals je misschien weet is er al een ander onderzoek geweest... door de uh, Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Dat onderzoek is toen afgewezen door Israël uh -huh. en ook door de Verenigde Staten. Uh, dus wat je nu hebt in afwachting van dat volgende onderzoek... is dat de twee elkaar gewoon blijven jennen... Vooral voor de bühne, eh, op de spreekstoelte. Eh, Israël, de Israëlische regering heeft er veel aan. maar De Turkse regering heeft er ook heel veel aan door deze zaak heel hoog op te spelen. Want eh, hoe meer anti-Israëli's de Turken zich uitlaten... hoe populairder ze worden in de Arabische wereld. En dat is nou precies de plek waar ze op het moment heel veel geld kunnen verdienen. En dat is niet al te best voor de relaties eh, tussen die twee. Want die was al zo bekoeld, hè, die relatie. Nee, nou ja, kijk, Israël en Turkije hebben hele goede relaties gehad, decennia lang... Eh, maar die zijn door deze hele operatie eh, ernstig bekoeld. Eh, wat je ziet is dat ze achter de schermen nog gewoon wapens met elkaar eh, verhandelen. Wat dat betreft is er weinig veranderd. Maar eh, wat je ook ziet is bijvoorbeeld het jennen van elkaar door eh, Turkse arbeiders... die in Israël aan het werk waren, geen visa meer te verlengen, terug te sturen naar huis...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 Geheime verslagen van Palestijnse onderhandelaars uitgelekt en Philips maakte de jaarcijfers bekend. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben al Negens. De Palestijnen wilden bij de vredesonderhandelingen met Israël veel meer concessies doen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit verslagen van Palestijnse onderhandelaars die de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian hebben bemachtigd. Correspondent Sander van Hoorn in Tel Aviv over hoe ver de Palestijnen wilden gaan.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 En je kunt je afvragen, nu de Palestijnen... maar ook de rest van de Arabische wereld weet wat ze willen toezeggen... kun je afvragen of ze dat in de toekomst nog wel kunnen. Dat is dus aan de negatieve kant. Aan de positieve kant zou je kunnen denken. Israël komt dus nu in de hoek te staan als een land... wat keer op keer nee heeft gezegd. En de Palestijnse onderhandelaars die vragen zich in die stukken vertwijfeld af... wat kunnen we nog meer bieden? Nou, als landen bijvoorbeeld in Europa dat ook zullen denken... wat kun je nog meer vragen van de Palestijnen? Ja, dan zal de blik... Toch toch richting Israël gaan en zeggen... Eh, jongens, komen jullie nu maar over de brug. Uit de 1600 documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008... wisten dat Israël de Gazastrook ging aanvallen... om een eind te maken aan de voortdurende raketbeschietingen door de Palestijnen. De onderhandelingen werden vanwege die Israëlische aanval beëindigd. In Amsterdam heeft Philips zojuist de jaarcijfers bekendgemaakt. Onze financieel redacteur André Meinema is daar ook. André, wat is er gezegd? Valt dat mee of tegen? Het valt in zoverre mee. Het is op zich een goed jaar geweest, zegt Philips... wanneer je kijkt naar waar we vandaan kwamen... naar de recessie en de economische problemen van 2009. Omzet Philips in 2010 25,4 miljard, 10% meer dan in 2009. En een netto winst die uitkomt op bijna 1,5 miljard euro. En dat is ruim drie keer zoveel als het jaar daarvoor. We zeggen... De Philips, we hebben een goed herstel, maar tegelijkertijd zien we ook dat het herstel van de economie met name dan in West-Europa en de Verenigde Staten gewoon zwak is. Het consumentenvertrouwen is laag, vooral in de laatste kwartaal liep het nogal wat terug. En dat heeft ons wel behoorlijk geraakt, met name dan in de consumentenelektronica. Kijk je naar de medische divisie, apparatuur, kijk je naar de persoonlijke verzorging, daar gaat het goed. En het ging vooral crescendo omhoog in, met dubbele groeicijfers in de afdeling verlichting. Dus de lampendivisie, de leds met name, want dat is echt booming op dat moment. ja. Het herstel gaat heel langzaam, hebben ze uh, met betrekking daartoe uh, ook nog iets gezegd over de verwachtingen voor het komend jaar? Nou, ze zeggen in ieder geval, we hebben een goed gevuld ordeboek, eh, Met name dan voor de medische divisie. We zien een kerentij in de bouwmarkt. En dat is met name dan goed voor eh, die, nogmaals die, die verlichtingsindustrie. Want zij eh, leveren er ook heel veel lampjes eh, aan, aan de bouwindustrie. Eh, denk ook aan de auto-industrie. Eh, maar we zullen nog wel wat last gaan krijgen, zeggen ze. Het blijft trekken aan de consumentenelektronica elektronica in 2011. En dit waren natuurlijk ook de laatste jaarcijfers... die Gerard Kleister in topman van Films mocht presenteren. Want hij wordt in april opgevolgd door Frans van Houten. Dat was André Meijnema. In Tunesië hebben duizend demonstranten de nacht doorgebracht bij het kantoor van premier Ghanouchi. Ze eisen het vertrek van alle bewindslieden die onder de inmiddels gevluchte president Ben Ali hebben gediend. Onder wie dus Ghanouchi? De toeristensector heeft veel last van de onzekere situatie in Tunesië. Zoals in de badplaats Soes, waar Mourad Genour woont met zijn Nederlandse vrouw. Ja, wij zijn uh, op het grote plein van de oude stad van Soes, in de Medina van Soes. Waar normaal het er, uh, heel veel toeristen zijn, heel veel bezoekers. Er uh, zijn heel veel uh, winkels, souvenirwinkels. Uh, die normaal zouden vol zijn, met, uh, afgeladen echt met toeristen. En wij zien nu dat uh, een paar die open zijn, die helemaal leeg zijn. Of andere die helemaal dicht zijn. Gisteren zijn de eigenaar van het tv-station Hannibal TV en zijn zoon gearresteerd. Ze worden beschuldigd van hoogverraad. Het zijn familieleden van de vrouw van de gevluchte president. Afgelopen week zijn 33 familieleden van Ben Ali opgepakt. En afgelopen jaarwisseling zijn minder vuurwerkslachtoffers gevallen... Eh, dan het jaar ervoor ruim 700 gewonden met voornamelijk brandwonden... en oogletsel werden geholpen in ziekenhuizen... Dus 9% minder dan bij de vorige jaarwisseling. Het aantal vuurwerkslachtoffers dat moest worden opgenomen, dat nam wel toe. Volgens de Stichting Consument en Veiligheid komt dat... doordat er steeds meer zwaar knalvuurwerk wordt afgestoken. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het lijkt vandaag eerder herfst dan winter. De bewolking die overheerst, ruimte voor de zon is er nauwelijks... en er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Pas in de loop van de middag wordt het geleidelijk aan iets droger, maar blijft het wel bewolkt. De maximumtemperatuur ligt rond een graad of 7 en dat is vrij zacht voor eind januari. Daarbij staat een matige, aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Morgen, op dinsdag, dan verandert er weinig aan dit weerbeeld. De dag begint bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog en klaart het lokaal even op, maar in de avond trekt er opnieuw een storing over. Het wordt morgen een graad of 6. De dagen daarna draait de wind naar het noordoosten en keren we voorzichtig aan terug naar een meer weertype. Het wordt droog en de temperaturen die dalen, overdag maxima net boven nul en in de nachten ligt de vorst. Of de winter daarna definitief terugkeert is nog even afwachten. ANWB-verkeersinformatie. De spits verloopt drukker dan gebruikelijk. Er staat 250 kilometer file. Dat komt door een aantal pechgevallen en ongelukken op belangrijke wegen. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat tussen de afrit Markelo en Badmunt 12 kilometer. Er stond een tijdje een kapot busje op de vluchtstrook en daarvoor werd flink afgerend. Op de randweg van Eindhoven naar Den Bosch loopt het vast. Er staat bij Veldhoven 7 kilometer na een ongeluk op de hoofdrijbaan... maar de weg is daar wel weer vrij. A15 vanuit Europoort, tussen Rozenburg en Hoogvriet, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. De andere kant op loopt het ook vast naar Europoort. Tussen Dam en Knoopend Vaanplein, 12 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Het is door die problemen op de A15 een stuk drukker dan gebruikelijk op de A16 vanuit Breda. Tussen Hennekie de Ambacht en Knoopend Terbrechtseplein staat 14 kilometer. Op A44 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd... met drie personenwagens bij Kaagdorp. staat 7 kilometer fieden. En de A59 zonzeel richting Den Bosch. Er staat tussen Maden en Knoopend Hooipolder 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers... te veel betalen voor hun accountant. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl.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 Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om het volume even uit te draaien. Doe maar uit. Het geluid kan gewoon uit nu. Zet maar op nul. Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? Radioreclame. Je hoort...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 Wij gaan naar Rut Gullit, van die is helemaal hot in Tsjetsjenië. Iedereen heeft het over zijn komst naar het zuidelijkste puntje van Rusland. Daar wordt hij dan de trainer van Terek Krosny, de club van president Kadirov. Onze president, Kiesje Hekster zocht de fans op in de Tsjetjeense hoofdstad Krosny. We gaan nu in Europa naar Europa en gaan op de ja, die mensen klinken blij. En we hoorden één meneer spreken, Kiesja. Goedemorgen. Wat zei die man? Nou, goedemorgen, Marcel. Nou, die man die zei dat hij denkt met uh, de komst van Ruud Gullit... dat Terek Grosny Europees voetbal zal gaan spelen. Nou, Dat wordt nog een hele klus voor Gullit om dat voor nou. elkaar te kijken. Ja, ja, vorig jaar werd de club... Uh, die eindigde ergens in de onderste regionen van de Russische voetbalcompetitie. Maar wie weet, grote verwachtingen dus... En um, de mensen zijn inderdaad blij, dat de fans blij zijn, dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar ik ben hier nu een paar dagen en, en ook eigenlijk iedereen die ik spreek is blij met de komst van Ruud Gullit naar Tsjetsjenië. De wereld die kent uh, Grosny, de hoofdstad, en Tsjetsjenië natuurlijk vooral van de verschrikkelijke beelden van de oorlogen met de Russen. Maar inmiddels is Grozny uh, heel hard aan het bouwen, probeert die oorlog achter zich te laten... Er is een uh, dagelijks leven op gang gekomen. En de mensen die hopen dus dat uh, met de komst van Gullit en uh, een uh, betere prestatie van het voetbalteam... dat ook een ander beeld naar Tsjetsjenië uh, naar buiten komt. Hmm, ja, dan is het natuurlijk ook de vraag hoe blij Gullit er zelf van zal worden. Want um, we hebben je al vaker gesproken. Je bent, je zei het al een paar dagen nu daar in Tsjetsjenië, in Grozny. Um, de club... President is Kadirov en jij hebt hem wel eens de almachtige president genoemd. Als je het niet eens met hem bent, zeggen mensenrechtenorganisaties, dan um, heb je een probleem. Kadirov wordt in verband gebracht met verdwijningen. Hoe veilig is Gullit ja. in Tertjenië? Nou klopt, kijk, uh, Kadirov die is de almachtige president. Hij wordt Gulits directe baas. Echt veilig is het natuurlijk hier nog steeds niet. Er worden nog steeds aanslagen gepleegd. Dat, uh, die gebeuren dan door strijders die op de Caucasus een islamitische staat willen stichten. En de 34-jarige uh, Kadirov, of zo jong is die, heeft een soort deal gesloten met, uh, met Moskou, met Poetin en met VEDEF. Dat hij die strijders keihard mag aanpakken, zodat het hier relatief rustig wordt... En in ruil daarvoor, de manier waarop hij dat dan doet, dat zien ze dan in Moskou maar liever door de vingers. Uh, Gullit heeft al laten weten dat hij hier vermoedelijk niet gaat wonen, zelf in Krosny, maar um, gaat wonen in Kislavodsk. Dat is een paar honderd kilometer verderop in het noorden, waar de voetbalclub ook vaak uh, treedt. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Op zich, als uh, Gullit in Krosny zal zijn, dan zal hij natuurlijk goed bewaakt worden, zullen ervoor zorgen... Overkomt, maar hij kan hier niet zomaar uh, op straat uh, naar de markt gaan, denk ik, of even boodschappen doen als hij daar zin in heeft. En uh, ja, wat Kadirov verder. Hij wordt inderdaad door mensenrechtenorganisaties rechtstreeks in verband gebracht met moord, met marteling, met verdwijningen. Die uh, organisaties zelf die kunnen ook maar moeizaam opereren hier in Tsjetsjenië, want ook vertegenwoordigers van hun organisaties worden vermoord, niet aan de lopende band, maar het gebeurt. En mij is sowieso opgevallen de afgelopen dagen dat het lijkt alsof hier niets gebeurt zonder toestemming van, uh, van de pre president. En uh, nou ja, echt een ijzeren controle. En um, nou ja, dat is inderdaad dus die man voor wie Gullits gaat werken. En um, je zou uh, uh, met een gevoel voor een bestavement kunnen zeggen dat Ramzan Kadirov niet bepaald de Nelson Mandela van de Caucasus is, uh, de Nelson Mandela voor wie Ruud Gullits ja. zoveel bewondering heeft. En eerder deze week viel mij op, heeft Gullit in Russische kranten laten weten... dat hij niets van de uh, situatie hier afwist. Ik neem aan dat hij uh, zich de laatste dagen een beetje heeft ingelezen. Maar goed, ik zou hem natuurlijk heel graag zelf gesproken hier... er waren verhalen dat hij in Bosnië zou zijn dit weekend... maar de officiële presentatie van hem als trainer die, uh, is uitgesteld... vermoedelijk naar vandaag. Hmm, nou, um, Je blijft het volgen, gelukkig. Dank je wel, We spreken jou vast uh, later nog. In t -t je zit de competitie er volgens mij op, Tom, maar ik ben hier helemaal bij. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hier zijn we aan de tweede helft begonnen. Ja, begon. hier zijn we vol begonnen. Ja, ja aan de, na de winterstop, de tweede helft van de uh, Eredivisie. Wat waren de meest opvallende zaken? Ajax, denk ik, hè? Nou ja, het was een, een, een weekend wat voor de grote clubs uit het verleden want zo kunnen we ze langs wat wel noemen weer een, een somber weekend werd. Feyenoord verloor thuis van de Graafschap, dat ja. wekte heel veel emotie op in Rotterdam en omgeving en Ajax werd gisteren echt uh, totaal de oren gewassen door Utrecht het uh, 3-0 was nog een matige afspiegeling van het verschil van het, het jeugdelftal van Ajax wat echt helemaal omver geblazen werd in Utrecht en ja, die wisselvalligheid die Ajax al jaren kenmerkt, dat is ook niet reëel om van uh, de boer te verwachten dat dat er in vier weken uitgaat. Die heeft een enorme klus en daar is uh, tijd voor nodig. En uh, Twente, dat was toch ook wel heel opvallend weer. Groningen had nog niet verloren thuis, stond nee. vierde. Maar Twente speelde uh, goed voetbal. Niet eens het allerbeste voetbal van dit seizoen, maar heel gedegen goed. Kwam achter, maar uh, ondanks dat bleef rustig uh, twee keer Janko, de Oostenrijker, die steeds beter wordt. En Twente uh, gaf zijn visitekaartje af. PSV kon dat niet, want daarvoor was de weerstand van uh, VVV Venlo eenvoudig weg uh, te Zwak. haalde keurig de punten. Maar Twente en PSV zijn echt los. En uh, ja, voor Ajax, het wordt toch wel weer een heel uh, moeilijk geval om nog aan te haken. En ik denk dat Twente en PSV, wat dat betreft, wel uh, de beste papieren hebben. Maar dat zou iedereen je kunnen vertellen hoor. Daar hoef je geen sportcorrespondent voor te bellen, <lacht> te bellen op maandagochtend. Dan maar naar het schaatsen. Uh, het WK Sprint in Herenveen. Ja, de winnaars uh, helaas uh, niet Nederlands. Hoe, nee. hoe zou jij de Nederlandse prestaties kwalificeren? Uh, nou, het Nederlandse kwalificatie namens waren natuurlijk zeker niet slecht als je twee en drie wordt Gerritsen en Boer Gerritsen, die een wat moeizaam voorseizoen heeft gehad. Maar wat toch opvalt, met name bijvoorbeeld ook bij Margot Boer dit weekend, er zit altijd weer één zwakke afstand tussen. Dat zag je bij de mannen helemaal. Groothuis ging na één dag aan de leiding, reed een abominabele 500 meter gisteren, morgen zeg maar. En dat heeft ook niet eens een soort van mentale weerbaarheid. De coaches repten zich na afloop om elkaar heen om te vertellen dat het vooral aan de techniek had gelegen en dat het geen was. Taalprobleem was. Maar het lijkt er toch op op dit soort afstanden. dat die buitenlanders daar net iets gretiger en beter geprepareerd mm. zijn. En ja, bij die vrouwen, die Nesbitt, die won echt met straatlengtes voorsprong. en die wil ook allround wereldkampioen worden. Dat is uh, alleen heel lang geleden. Karin Kania ooit is gelukt. Dus dat wordt spannend over enkele weken. En bij de mannen, ja, de Koreanen, Mo en Lee. en dan Shawnee Davis, de geweldenaar. Groot is natuurlijk helemaal niet slecht. maar uh, het zijn allemaal ereplaatsen. maar de grootste plaatsen zijn niet voor het Nederlands schaatsen weggelegd dit jaar. Ja, komt het dan toch op neer, helaas. Uh, Tom, dank je. Spreek je morgen weer. Joi. Na 8 uur zullen we maar eens gaan bellen met Mammoet. Het de bedrijf begint vanochtend met de berging van dat schip dat nog altijd de Rijn bij de Lorelei blokkeert. Eerst de verkeersinformatie: Wijnand Zwaan bij de AWB met een drukke ochtendspits. Zeker ruim 300 kilometer file. Komt vooral door de problemen bij Rotterdam, op de A15 naar Euroports, Daar blokkeerde een lange tijd uh, een kapotte vrachtwagen een rijstrook. En de rijstroken zijn weer vrij, maar het leed is al geschiet. Richting Europoor staat 14 kilometer vanaf Papendrecht. Ook op de omrijroute loopt het vast vanuit Breda. Tussen Hendekielo Ambacht en Knoop en plein staat 14 kilometer. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen de afrit Markelo en Badmen 10 kilometer. Ook dat had te maken met een busje met weg die een tijdje een rijstrook blokkeerde. De A59 is een ongeluk gebeurd. Zonzeel-Os bij Knopend Hoijpolder staat 7 kilometer. En erg lang is de file op de A67, Vendouw-Eindhoven. Voor Knopend de hocht 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor 8. Wij gaan praten over... Afghanistan. Jorrit Kamminga um, is voorstander van een missie uh, in Afghanistan. En we hebben ook Willem van der Put bij ons in de studio. Begeeft Nederland zich opnieuw in een Afghaans avontuur? Dat is de grote vraag die deze week speelt. Als het aan de regering ligt wel. CDA en VVD willen zo'n 545 politiemannen en militairen sturen... naar de Afghaanse provincie Kunduz. Vandaag uh, laat de sterk verdeelde Tweede Kamer zich informeren... door uh, verschillende Afghanistan-kenners. We hebben het er eerder over gehad met Joost Vullings. Um, en ook die zijn verdeeld. Het deze Afghanistan-kenners. Ik zei het al, Jorrit Kamminga bij ons in de studio... voorstander van de missie. Hij is verbonden aan een internationale organisatie... die zich bezighoudt met veiligheid en ontwikkeling aan Afghanistan. En ook bij ons Willem van der Put. Die is tegen het zenden van Nederlandse politiemannen en militairen... naar Afghanistan. Hij is directeur van de ontwikkelingsorganisatie HealthNet TPO. Die in Afghanistan werkt aan de wederopbouw van de gezondheidszorg. Eerst naar meneer Kamminga. Welkom, meneer Kamminga in de studio. Kunt u vertellen waarom u vindt dat Nederland wel moet helpen? Nou, juist omdat er een enorm gebrek is aan die opleidingscapaciteit. Dat is ook de voornaamste reden om zo'n missie uh, nu uh, te doen. En zo snel mogelijk. Want die, uh, die opleidingscapaciteit moet uitgebreid worden. Niet alleen omdat wij in 2014 eigenlijk hopen... dat de Afghaanse overheid het zelf allemaal uh, kan oplossen. Uh, dat wordt sowieso moeilijk. Maar in de tussentijd moeten wij gewoon ervoor zorgen... dat er zoveel mogelijk politieagenten goed getraind worden. En Daarbij gaat het niet om het, het vechten tegen de Taliban. Daarbij gaat het om het, uh, om, zeg maar, het normale politiewerk, de civiele politie. Die dus op een goede manier die met de straat aanwezig is en met burgers. Precies, die in de gemeenschap aanwezig is en die op een goede manier omgaat met de burgers. Waardoor dus de kloof tussen de burger en de politie. En dus ook de kloof tussen de burger en de overheid veel kleiner wordt. Willem van der Put, waarom vindt u dat we daar de politie niet moeten gaan trainen? Nou, wat uh, Jorrit gaan zegt, dat zijn allemaal loffelijke doelen... waar ik helemaal niks op tegen zou hebben. Waar het niet dat de, dat de context dat niet toe zal laten. Dat op dit moment niet helder is aan wie de politie verantwoording aflegt. Dat op het centraal niveau nog niet de kaders bestaan... die zo'n politiemacht op een goede manier uh, in goede banen kunnen leiden. En vooral, dat vind ik het allerbelangrijkste, is dat we uh, nu na bijna tien jaar... Uh, zwaar gewapende internationale inzet uh, toch, toch tot geen andere conclusie kunnen komen dat, uh, dan dat het Westen met wapens in Afghanistan niet voor elkaar krijgt wat het wil. Meneer Kaminga, eventjes daarop reagerend. We hebben nog even zitten speuren in de verschillende Wikileaks kabels die we binnen hebben gekregen. En daarin zie je ook terug, als het gaat over Kunduz, dat er nog veel corruptie is binnen de politie. En dat er inderdaad, als het gaat over verantwoording eh, en gezag, dat er eigenlijk veel onduidelijkheid is. Dat gaat toch een probleem worden, lijkt mij dan, voor Nederlandse opleiders. Uh, Gedeeltelijk klopt dat. Dat is niet alleen in Kunduz. In andere regio's is het nog veel erger. Uh, wij werken voornamelijk in het zuiden, waar wij die problemen dagelijks meemaken. Uh, we zien trouwens wel aan de andere kant dat er ook langzamerhand... toch ook in het zuiden, vooral in Kandahar bijvoorbeeld... een, een betere politie op straat... Uh komt Dat gaat stapje voor stapje. Uh, het algehele kader, er is nog steeds veel corruptie en dergelijke. Maar dat is juist niet een reden om te zeggen van oké, okay, dus heeft het allemaal geen zin. Want dan stap je weer eigenlijk in dezelfde val die we gedaan hebben in het begin uh, vanaf 2002. Toen was er geen veiligheid en toen hebben we gezegd we kunnen eigenlijk niet werken aan ontwikkeling. En aan de opbouw van het land, want eerst moet de veiligheid in orde zijn. Snap ik alleen de vraag is of je dan echt aan opleider toekomt als er zoveel randverschijnselen niet in orde zijn. Je moet juist nu in een parallel proces beginnen met opleiden. En daar zijn we al natuurlijk een tijdje lang weer bezig en daarmee doorgaan... ...en parallel daaraan natuurlijk de rechtsstaat opbouwen... ...en werken aan die justitiële uh, uh, hervormingen. Meneer van der Put, pleit het niet juist ook voor uw pleidooi... ...als je dan militair blijkbaar niet zo heel veel kunt bereiken... ...daar wordt trouwens nog over gestreden, maar vooruit... ...moet je er dan niet civiel meer aanwezig zijn? Uh, ja, dat is, dat is weer een andere lijn van argumenteren. Dan kun je betwisten of deze missie nou zo civiel van karakter is. Dan moet je kijken, denk ik, naar wat de praktische inzet... van politieagenten door Afghanistan heen is. Wat die mensen doen, aan wie ze verantwoording afleggen. Nogmaals, wat het onderscheid is tussen de politie... als een groep mensen met een, een, een opleiding van zes weken... en andere militia's die gewapend zijn... en aan een bepaalde leider uh, verantwoording afleggen. En ik ben bang dat je dan uh, weer uitkomt bij... het blijft maar meer van hetzelfde. Dat is het enige wat wij doen, is steeds maar meer van hetzelfde... in plaats van een andere strategie. Vindt u dan dat we helemaal niet meer in Afghanistan iets moeten doen? Oh, natuurlijk, maar wij zullen ook zeker in Afghanistan blijven... net zoals heel veel andere clubs. En wij zijn gewoon ongewapend bezig om met Afghanen... Uh, uh, publieke diensten op te zetten en, en, en voorzichtige kleine ontwikkelingen op gaan te brengen. Maar als NGO, dus als niet-governementele organisatie... niet gelinkt aan een overheid, bedoelt u dat? Niet gelinkt aan een overheid. Dat hoeft Waarom tekenen. is dat zo belangrijk? Uh, het, omdat je... Uh, uh, onze staf loopt elke keer gevaar als men denkt dat men aan een buitenlandse overheid gelieerd is. Ja. Het wordt niet geduld. Het wordt eenvoudig het wordt niet zolang er buitenlanders met wapens zijn, is een internationale inmenging onacceptabel. Maar bereikt u dan wel? wat? Ja, wij bereiken vo voortdurend dingen, zoals bijvoorbeeld dat meisjes minder jong worden uitgehuwd, dat uh, groepen vrouwen in staat zijn om voor zijn eigen rechten, voor haar eigen rechten op te komen in dorpen, dat, uh, dat de gezondheid toegankelijker wordt, dat, dat soort zaken be bereiken we. Meneer Kamminga, uh, even reagerend daarop, want dat is in feite wat meneer Van der Put zegt, je moet daar niet als overheid aanwezig zijn meer. Uh, want dat geeft alleen maar een vijandelijk gevoel en dus ook een vijandelijke reactie. Wat vindt u daarvan? Nou ja, we moeten er uh, uh, uh, niet als overheid aanwezig zijn. We moeten daar uh, de overheid, uh, die zijn we nog steeds aan het opbouwen. En daar is nog steeds helaas, uh, omdat wij in de afgelopen negen jaar weinig bereikt hebben, is daar helaas nog de noodzaak voor om die overheid te blijven ondersteunen. En dat doe je, uh, maar zelf als overheid aanwezig zijn, want dat is wat meneer Van der Put zegt, dat kan je beter niet doen. Dus ook niet met een, met een leger of met politie? Nou, helaas is dat dus nog steeds nodig, omdat uh, de realiteit nog steeds dus aanwijst dat uh, er getraind moet worden, dat uh, de politiestructuren nog verbeterd moeten worden, dat de publieke veiligheid uh, veel uh, verbeterd moet worden in Want de komende jaren. dat kunt u niet, meneer Van der Put. U kunt niet uh, de, de politie opleiden. Indirect doe je opleiden. dat wel degelijk. Nee, ik, we kunnen geen politie opleiden. Nee. Ik zou het ook niet maar willen wie doen, Maar wie moet dat dan doen? In uh, Afghanistan? Nou, dan? weet je wat, wat nou de veronderstelling is? Wat ik net hoorde, vind ik nou interessant. We hebben dus al die jaren slagen we er niet in om veiligheid te brengen, omdat de overheid nog steeds niet... Uh, de overheid moet nog geschaagd worden. Als je nou, een Afghanen vraagt, dan, is het, dan zijn er maar heel weinig mensen die dit een echte, serieuze overheid vinden die voor hun belangen opkomt. En wij blijven dat met geweld mensen eigenlijk door de strot duwen. Hè? Dat deze overheid is de Afghaanse overheid die gebruiken wij. Maar wie als moet legimaat. dan politiemensen opleiden? Uh, dat zou uiteindelijk een overheid moeten doen die wel gelegitimeerd is en die door de Afghanen wordt ondersteund. Dus een echte Afghaanse overheid en niet een overheid die helemaal afhankelijk is van buitenlandse steun. Ja, denkt u dat ze dat uh, kunnen? Dat is dus een proces wat veel langer gaat duren. En daardoor uh, moeten wij dus ook na 2014 daarmee uh, veel. Blijven investeren, maar uh, je kunt dus die overheid dus ook langzamerhand beter maken, maar het blijft een feit dat je dus goed moet zorgen voor een politiemacht die uh, dicht bij de bevolking staat en ja. zo snel mogelijk. Dat kan met deze overheid of met een betere overheid, maar dat moet gewoon gebeuren. Jorrit Kamminga, hartelijk dank en Willem van der Put ook hartelijk dank voor het... Komt hier naar de studie. U gaat de Tweede Kamerleden vandaag informeren. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Britse krant The Guardian schrijft uiteraard uitgebreid over wat ze zelf de Palestine Papers hebben gedoopt. De uitgelekte documenten over de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. Ruim 1600 geheime documenten over de kwestie zijn in handen van de Arabische nieuwszender Al Jazeera en van The Guardian. In die Palestine Papers staat onder meer dat de Palestijnse autoriteit in 2008 verregaande toezeggingen deed aan de Israëlische onderhandelaars. Ze wilden het afzien van de claim op grote delen van Oost-Jeruzalem. Komen de dagen volgen meer onthullingen? Verzekert de krant. De journalisten achter de publicatie spreken in een interview op een website van het grootste lek uit de geschiedenis van het Midden-Oosten-conflict. What we're and over the next conflict. We're talking about thousands of pages. Duizenden pagina's dus. Nou, op de website van de Israëlische krant Haaretz worden vraagtekens gezet... bij de herkomst van deze stukken. Bezoekers van een forum willen vooral weten... hoe de documenten in handen van Al Jazeera kwamen... en welke bedoelingen achter het lekker schuil gaan. Ook allemaal nieuws in de kranten. Peuters met een leerachterstand kunnen vanaf deze zomer... al beginnen op de basisschool. De proef met kinderen van 2,5 jaar moet volgens de Telegraaf in 20 gemeenten over heel Nederland plaatsvinden. Doel is om de latere prestaties van de jonge probleemkinderen te verbeteren. Krant schrijft dat het plan vandaag door minister van Bijsterveld wordt aangekondigd. De minister wil bij kinderen met een taalachterstand... die al in de belangrijke jaren wegwerken. En dat is dan niet alleen in het voordeel van het kind. Ook juffen, meesters en klasgenootjes zijn erbij gebaat... als alle leerlingen vanaf het begin van de basisschool goed mee kunnen. Het bijspijkeren van de jonge peuters moet overigens wel spelenderwijs gebeuren. Welkensierkrant, de standaard is somber over het mogelijk effect van de protestmarkt tegen de politieke impasse. Brussel gingen dit weekend ruim 30.000 mensen de straat op... om hun ongenoegen te laten blijken... met wat inmiddels de langste formatie in Europa is. Volgens de standaard is de impasse na zeven maanden groter dan ooit. De gesprekken zijn op sterven naar dood. Niettemin was de demonstratie volgens de krant een onverwacht groot succes... wat begon als een oproep van vijf jongeren op Facebook... groeide uit tot een massademonstratie. De toegestroomde Walen en Vlamingen gaven ook massaal gehoor... aan de oproep om de nationale vlag van België mee te nemen... Daarmee toonden ze zich voor een regering van nationale eenheid... en tegen een mogelijke splitsing van het land. AD schrijft dat tientallen auto door hun eigenaar vrijwillig zijn auto's dus, door hun eigenaar vrijwillig zijn uitgerust met een alcoholslot. Daarmee willen de automobilisten voorkomen dat ze met een slok op achter het stuur kruipen. Vaak laten notoire drankrijders het slot plaatsen op initiatief... en aandringen van hun partner of werkgever. Hmm, als het aan veilig verkieken in Nederland ligt, krijgen veel meer auto's een alcoholslot. Dat kan volgens de organisatie jaarlijks tientallen doden in het verkeer schelen. Vandaag start een campagne om partners, vrienden en collega's... van drankrijders te wijzen op de mogelijkheid van een slot. Dat is belangrijk, zegt de organisatie, omdat een alcoholist... doorgaans ontkent dat hij een alcoholprobleem heeft. Na acht uur in het Radio 1-journaal. De bergers van dat gekapseisde schip bij de Lorelei in de Rijn... waar zoveel vrachtschepen op liggen te wachten. En de topman van Philips Gerard Kleisterlee... over de laatste cijfers van het concern.